Twee uur. Het NOS-journaal. de Jong. De oppositie in de Tweede Kamer reageert teleurgesteld op de CDA-oplossing voor de Angolese asielzoeker Mauro. Het CDA wil dat hij vanuit Nederland een studievisum kan aanvragen. En dat hij dat niet vanuit Angola hoeft te doen. PvdA, SP, GroenLinks en D66 zijn heel kritisch. D66 Kamerlid Schaal.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 In Den Haag is nu een demonstratie aan de gang van mensen... die vinden dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen. De Europese beurzen zakken steeds verder weg... De beurzen in Parijs en Frankfurt staan ruim 5% in de min. De AEX staat ruim 4% lager. Vooral ING doet het slecht. Het aandeel verliest ruim 14%. De beleggers zijn geschrokken van het voornemen van de Griekse premier Papandreou om een referendum over de steun van de EU te houden. En in Griekenland groeit de druk op premier Papandreou om van een referendum af te zien. Verschillende parlementariërs hebben Papandreou opgeroepen om af te treden. Ze vrezen dat een referendum het Griekse lidmaatschap van de EU nog meer in gevaar brengt. Ook zou de noodsteun van de EU op losse schroeven komen te staan. Eén parlementslid is uit de PASOK-partij van Papandreou gestrapt. De Griekse minister van Financiën was volgens bronnen binnen de Griekse regering... door de premier niet geïnformeerd over het plan om een referendum te houden. De minister leidt de onderhandelingen met de EU en het IMF... Volgens een anonieme woordvoerder moest hij vandaag alle betrokkenen bellen om uitleg te geven. Ook in de EU heeft het plan van Papandreou tot geërgerde reacties geleid. Vrijdag stemt het Griekse parlement over het referendum. De PvdA vindt het referendum in Griekenland een dealbreaker. Vanavond praat de Tweede Kamer over de afspraken op de eurotop van vorige week. En de steun van de PvdA is cruciaal voor het kabinet, omdat de PVV tegen is. PvdA-kamerlid Plasterk zei na fractieberaad dat Europa niet maanden in onzekerheid kan zitten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 Ja, en op het moment dat we die verdachten hebben, ja, dan komen we misschien wat dichter bij het geld. Maar dat hebben we nu nog niet. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de overval in Ridderkerk. Het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door en het wordt opnieuw zacht. In het zuiden wordt het plaatselijk 18 graden. <middels> En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 richting Den Haag staat tussen Roelevaansveen en Hoogmaat nog 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk iets verderop bij Zoeterwoude. Maar daar zijn alle rijstokken weer vrijgegeven. En ombereiders zorgen voor extra druk op de A44 richting Den Haag. Daar staat tussen Oesgeest en Wassenaar 4 kilometer. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden.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 Son Claudia de Brij gisteren over Mauro. Adrie Duivenstein, wethouder voor de Partij van de Arbeid in Almere. Ja, Mauro lijkt een studievisum te krijgen. Bent u een beetje blij? Nou, voor hem vind ik het natuurlijk positief dat hij een studievisum kan krijgen. Maar het zegt natuurlijk helemaal niks over, laten we zeggen, zijn echte positie en waar het, waar het over gaat. Hè. Want het, het lijkt een debat wat gaat over Mauro, maar het is natuurlijk een debat wat helemaal bepaald wordt door de machtspolitieke verhoudingen van dit moment. Waarbij één of twee. Kamerleden in dit geval dan van het CDA, laten we zeggen bepalend zijn voor de vraag... terwijl het niet in crisis komt. En naar mijn gevoel gaat het eigenlijk daarover. Oké, okay, en de rol van de PvdA in de Tweede Kamer... daarover gaan we met u praten zometeen. Simpelweg, Kees heet het boek dat hij schreef... over zijn lange carrière als sportjournalist, tv-maker... en perschef van het Nederlands zelfstal. Kees Jansma, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Over één onderdeel van jouw loopbaan zwijg je, viel ons op. Wij zijn nog een duo geweest, dan zou je dat niet zeggen. Oh. Uh, zingend hè toch? Ah. Uh, we ah. hebben een proef uh, single opgenomen. Play, is niet slecht hoor. Dat yeah. is yeah. ja, ja, niet <laughs> Wat is dit en waarom staat er niks over in je boek? Um, nou, het boek pretendeert niet volledig te zijn trouwens. Maar, maar uh, dit is een optreden samen met Johan Werks... met een aantal mensen van Kane. En Johan en ik hadden toen samen het uh, brutale idee opgevat... omdat we vaak in de auto samen zingen... om het ook eens op een uh, cd'tje te zetten. We hebben het ook opgenomen. En daarna is het godzijdank in de vergetelheid. <laughs> Tot nu. Uh, ja. Omdat we vaak in de auto samen zingen, zei je dat nou? We gingen vroeger veel op reis, Johan en ik, samen... naar, naar uh, reportages maken voor Voetbal International... in, uh, in de uithoeken van Nederland... En dan zongen wij samen Gouden Oude. Okay. En dit was er een van, van de searchers. Ze zijn bij ons misschien nog niet zo bekend als Hans Klok of hun vader Hans Kazan. Maar wie kan er nou zeggen dat hun show op de Chinese televisie is uitgezonden? Zij kunnen dat. De illusionisten van Magic Unlimited, Oscar en Lara Kazan. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Is, uh, Ni hao. Is, Ni hao. Kazan, <laughs> is, Kazan, is, Kazan, is Kazan nu een bekende naam in China geworden? Ah, Magic Unlimited. Dat wel. Maar dat wel. niet dat Kazan erbij hoort. Uh, nou, het gaat toch echt over Magical, Magical Limited, Limited, Oscar en Zomara. Dus uh, als het kan laten we de naam Kazan wel los. is natuurlijk wel leuk om het daar te introduceren. Maar ja, onze shows worden daar toch echt als Magical Limited uh, neergezet. En hoeveel miljoen Chinezen, Lara, hebben jullie show gezien, denk je? Nou, uh, in ieder geval uh, heel veel duizenden. Want uh, we hebben elke dag uh, stonden voor zalen van 1200 man... Dus elke dag zaten de zalen vol. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook op televisie geweest. Dus uh, ja, op televisie uh, is het Een heleboel. Een heleboel, We zijn eens ja. van 1,4 miljard, nee, ja, miljard Chinezen. Dus vrij dus, uh, is vrij groot. Ga maar na. Ja, Ga maar, na. ja. ja. ja. maar tellen. Strengere straffen, dat is wat Nederland wil, blijkt uit nieuw onderzoek. Wim Berklaar duikt straks in de geschiedenis van de strafmaat. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Wat is de zwaarste straf die jij ooit hebt gekregen? De zwaarstraf die ik ooit heb geschreven? Ik denk een uh, klap voor mijn gezicht van mijn vader. Okay. Ja, dat ik hier een brutale bek tegen mijn moeder had om het even plat en grof te zeggen. Toen, uh, ja. toen haalde hij uit. Kind, Toen kwam, hij s'avonds, hij was uh, tuinman, en toen kwam hij s'avonds thuis en toen, uh, wat hoorde ik? En toen kwam ik naar beneden, bedremmeld. En toen was het uh, dat gebeurt Nu ja, maar pats, <laughs> heel gezond. Ik sluit erbij Dat Is ook mijn strafverdediging. Ja, uh, oké. Okay. Uh, okay. uh, yeah. okay. Nou, en een beetje dezelfde soort situatie. Nou, kijk aan. Dus uh, en en voor, de voor de rest van, was ik voor de rest van mijn leven helemaal lief. Uh, ik kan het zeggen, zijn niet slechter van geworden, nee. toch? Nee. Onze dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag of een opmerking, dan kunt u naar de website gaan. Dit is de dag.nu. Of reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Adrie Duijverstein, PvdA-wethouder in Almere. U wilt dat vandaag de Partij van de Arbeid als het even, kan het kabinet laat vallen over het reddingspakket voor de euro. Want u zat vorige week naar het debat over Malo te kijken. En toen dacht u, nu is het klaar? Ja, nu is het afgelopen heb ik letterlijk uh, en figuurlijk gezegd. Het is, uh, kijk, wat je ziet, is dat op dit moment, uh, en dan hebben we het dus echt over de, het kabinet zelf, hè, de legitimiteit van het kabinet. Waarom mag het er wel, waarom mag het er niet uh, zitten. Wat je ziet is dat eigenlijk de, uh, het kabinet, uh, de, het bestaansrecht van het kabinet wordt eigenlijk bepaald door één of twee Kamerleden. Omdat die ze zeggen, 76 zetels hebben, als je de coalitie en de gedoogpartner bij elkaar optelt. Ja, en dan, dan, dan tellen we die gedoogpartner erbij op. Maar voor een heel erg belangrijk deel, eigenlijk voor de. Kernbeslissingen doet die gedeugdpartner niet mee. Dus Bijvoorbeeld plaats... als het gaat over de euro, als het gaat over de economie. Ja, en dat, en dat is natuurlijk op zichzelf heel vreemd. Dat dus er, er is dus een minderheidskabinet die dus hele belangrijke beslissingen neemt. Koenders is daar een hele belangrijke van. Maar nu ook natuurlijk uh, op de Maurik-kwestie of de, uh, wat is het, het hele EU-pakket. Vervolgens hebben ze in eigen huis geen steun. Dus dat, dat moeten ze ergens anders vandaan halen. Maar tegelijkertijd, dus als de Partij van de Arbeid steunt... of GroenLinks steunt, of andere partijen... GroenLinks die steunen heeft het gesteund, gesteund bij koenders en uh, Partij van de Arbeid heeft tot nu toe gesteund bij de euro. Ja, en dat betekent dat ze het kabinet in, in het zadel houden. Maar tegelijkertijd is het kabinet bezig... gewoon letterlijk en figuurlijk een heleboel dingen af te breken... die die oppositie eigenlijk in stand zou willen houden... of zou willen uh, verbeteren op een andere manier. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld het cultuurbeleid is het meest extreem. Daar, daar wordt bijna alles weggeveegd. Jullie maken vanuit de omroep ook mee hoe het kabinet uh, huishoudt... Uh, maar ook als je gaat kijken naar sociale pakketten... of het woningbouwbeleid. Je kan eigenlijk een hele trits opnoemen... waar de oppositie echt fundamenteel andere opvattingen heeft. Ja. Maar die... Ze legitimeren voortdurend. Maar dan stemmen, ze tegen, hè? Dan de stemmen de ze tegen. Dus ja. De partij stemt dan meestal tegen ja, bij die heeft voorstellen. dat is natuurlijk iets vreemds. Hè? Dus uh, je, uh, als je praat over bestuurskracht. en de legitimiteit van de macht. het hebben van de macht. mag je ervan uitgaan dat je, dat je, dat je, dat je, dat je in eigen huis een meerderheid uh, moet kunnen creëren. Maar dat is misschien wel een ouderwetse opvatting. want partijen zijn tegenwoordig allemaal kleiner geworden. dat werkt niet meer zo. Ja, maar dan nog zou je. ja, ja, dat, mag dan ja dat... Oude, dat mag dan een ouderwetse opvatting zijn. maar in, in, naar mijn gevoel is het een basisvoorwaarde. voor stabiliteit in een. In in, in, in, een, in een regering, maar ook voor daarmee dus ook voor stabiliteit in de samenleving. De rel die we nu rondom Mauro meemaken, maken we alleen maar mee... omdat er een minderheidskabinet zit, waarvan de gedoogpartner zegt... ik doe niet mee, en één of twee Kamerleden, en niet eens de beste... die bepalen dan... <lacht> niet eens de ja, nee, beste? Nee, nee, nee, nee en, en die bepalen dan of er wel of niet uh, we zeggen, een regeringscrisis... Nou ja, volgens mij is er nu een oplossing gevonden die door 76 Kamerleden wordt gesteund... misschien wel 78 als de SGP meestemt. Ja, maar als we praten over de parlementaire democratie... En we kijken, laten we zeggen, naar, de, uh, naar de, de Kamer in zijn totaliteit. en er zou een regering zitten die dus, uh, die dus kan steunen op een behoorlijke meerderheid. dan, dan, dan, dan zal het nooit op deze manier uh, zo'n rel worden. laat staan zo'n hetze worden. of een hysterische toestand. Mm. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat juist vanuit de Partij van de Arbeid. je praat uh, de, gewoon inderdaad de discussie over de legitimiteit van deze regering. in deze vorm dat je die ter discussie stelt, juist omdat al je eigen punten... ook nog eens een keertje niet gehonoreerd worden. Oh. Maar, je maar je zou ook kunnen zeggen, het is juist extra democratisch op deze manier... want uh, oppositiepartijen die anders niet aan bod zouden komen... bij een meerderheidsregering, komen dat nu wel. Ze komen niet aan bod. Dus doen ze bots. misschien nee, niet goed genoeg nee, hun best nee, nee, om hun punten voor elkaar nee, te krijgen? Het trieste is juist, ze komen niet aan bod. Het enige wat ze doen, dat is meestemmen met punten waar, waar ze het niet mee oneens zijn. Nee, het EU-pakket zoals het er ligt, daar, daar, daar zal de oppositie die zal meestemmen. omdat ze in redelijkheid vinden dat het misschien... Het op dit moment het beste is. Ik heb heel partijen die op Cohen toch ja. echt horen zeggen... dat hij bij de pensioenonderhandelingen... echt wel wat binnengehaald heeft. Ja, bij de pensioenonderhandelingen heeft hij wat binnengehaald. Maar de, de, de, de, dat, dat, dat is zonder meer het geval. Alleen je moet op een bepaald moment... Nogmaals, het kan dus naar mijn gevoel niet zo zijn... Euh, het kan mij, naar mijn gevoel niet zo zijn... dat je als Partij van de Arbeid... dus wel, laten we zeggen, op de kernkwesties... waar het kabinet ja. niet een eigenstandige meerderheid kan creëren... dat je daarin meestemt... om vervolgens... Op je de eigen rest punten... van je programma helemaal gesloopt nee. te worden. Dus u gaat, Kees, uh, in, in, in de gevallen waar Cohento dus we heeft gezegd... ik vind dat ik moet meestemmen... gaat u dus, uh, adviseren om hem niet meer te laten meestemmen? Nou, ik vind bijvoorbeeld in dit EU-debat... Dus, dan praat je echt over een van de... dit is een kernkwestie, die raakt niet alleen Nederland... maar raakt ook inderdaad Europa. Ik vind dat je dus van het kabinet zou mogen vragen... zeer geachte heer Rutte, u moet uw eigen meerderheid creëren. Als dat niet het geval is, dan zullen we dus op dat punt u niet steunen... en zult u dus gewoon terug moeten naar de kiezer. Dan, ja, maar dat, dat is niet, dat kies... is nog niet gezegd, dan... natuurlijk. Hè? Als de Partij van Arbeid niet meestemt, is het niet meteen een kabinetscrisis. Nou, dan, ja, maar dan, Want er is nog steeds een meerderheid. Ja, maar ik, nou, ja, goed, het, het, het, dat is dat, de klem waar Cohen in zit, volgens ja, mij. Die zegt: ja, Ik wil het kabinet als begrijp ik niet. Maar dus zo gaan als, we van als... klem naar klem naar klem, hè? Maar als Cohen dus vindt dat hij eigenlijk redelijkerwijs wij zou moeten meestemmen, zegt u dus: dat moet je dus gewoon niet meer doen. Ik vind dat, je, dat, er andere, dat, het, dat, het, dat het debat zou moeten gaan over de vraag... van of er wel of niet een stabiel eh, kabinet is... en of dat laten we zeggen, voor de Nederlandse samenleving wel of niet eh, heilzaam is. En mijn stelling is dat, die, dat het gebrek aan stabiliteit... In feite betekent dat, dat de samenleving erodeert. Dus Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, ja, ja, nee, nee, nee, nee, ik begrijp niet. Die Mauren-kwestie mag ouderwet zijn. Meneer bedoel, u klinkt wel heel erg zoals het Partij van de Arbeid dat altijd had. Een ouderwetse monist. Van, je moet meerderheden hebben. En in de klassieke meerderheid um, regeer je. En als het even wil, leidt het ook nog tot torentjesoverleg. Ik ben het wel met wat Els Grutke net zei. Wat premier Rutte ook zei. Uh, in Brussel meen ik. Dit is toch ook een mogelijkheid tot democratie? Nee, nou GroenLinks. Die wilde graag mee met Koenders. De Partij van de Arbeid doet het niet, GroenLinks doet het wel. Het is nul democratie. De, de, de toontjesoverleg vindt nu plaats met Wilders erbij. De, de hele Mauren kwestie is niet in de Kamer opgelost... wordt niet met de oppositie opgelost... wordt intern in het CDA samen met de PVV en de VWD opgelost... buiten het parlement. Maar wat voor dus verschil heeft... was daar met de vorige kabinetten? Volgens mij nul. Nou, wezen heb... nul. Denkt u maar eens aan de... Dat heeft u ook nee. meegemaakt. Denk aan de tijden van Lubbers. Uh, nou, maar, nee, ook, nee, paars. maar ook kok, Paas kok. Dat was toch ook allemaal torens overleg. Ja, is het te vermelden. Je kan, je kan van paars kan je heel veel zeggen... maar niet dat er, dat er een gebrek was aan stabiliteit. En, en, en dan gaat het even om de positie die een regering inneemt. Hè? Want een regering is in feite, geeft in feite leiding eh, aan, aan medeleiding aan de samenleving. Hè? De, in ieder geval aan het publieke deel daarvan. Nou Op het moment dat je geen stabiliteit kan uitstralen als regering... Dus dat betekent dus dat in feite het discours zich verplaatst naar de samenleving per definitie. Maar wat bedoelt u nou, dan met geen stabiliteit? De, de, de, ja, het kabinet zit er een jaar, volgens mij zijn ze nog in één keer serieus in gevaar geweest. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, is, dat is een andere vorm van stabiliteit. Wat bedoelt u dan met uw nou ja, kijk, op van het moment als, je praat over de, de, als, we, als we het hebben op dit moment over uh, het, het woonbeleid... Hè, dan zie je dus, er wordt geen woonbeleid uh, gemaakt. Hele belangrijke beslissingen worden uh, uit de weg gegaan... als ze politiek gevoelig zijn. We hebben een extreem beleid als het gaat om uh, asiel... en als het gaat om migratie hè, de, de, op dat punt. door meneer Cohen ten tijde van Paars, toen uw Kamerlid ja, was. We hebben een extreem beleid in, in termen van... Uh, hoe we met elkaar daarover bezig uh, zijn. He, dus de, de, dus de, kijk, bent u het ik... niet gewoon heel erg oneens met deze regering? En zegt u daarom dat die weg? Dat gevoel krijg ik een beetje. Ik, het gaat mij om het feit dat ik vind dat de Partij van de Arbeid... moet problematiseren... Dat, dat je dus niet alleen maar laten we zeggen, de kernkwesties kan steunen om vervolgens te zien dat, mm. dat, dat, dat je hele programma gesloopt wordt. Maar zou het als, en, dat als... Vind ik, en, en ik vind dus dat je als Partij van de Arbeid hè, dus een, een coalitieregering, daar da, da wil en deal je nog met elkaar, daar doe je bij wijze van spreken ja. zaken, daar was Paars natuurlijk uh, beroemd om. En dat kan, je, dat kan je bekritiseren, maar dan heb je nog een evenwicht. Nu, nu is iedere vorm van checks and balances of evenwicht is aan, uh, afwezig. En ik vind dus dat, naar mijn gevoel, gewoon als Partij van de Arbeid, die wordt gebruikt. Is het dan een kwestie van, van dat de Partij van de Arbeid, als de Partij van de Arbeid meer zou krijgen van de coalitie, dat het dan beter zou zijn? dat er meer toegegeven zou worden nee, Ik vind, ik vind, ik vind, dat, ik vind dus dat, dat, dat Rutte de plicht heeft om zijn eigen meerderheid te creëren. En het kan dus dat niet zo dus zijn... Dat niet maar toe zijn. dat kan hij toch ook doen door, door en, wat meer toegeven. Ja, binnen, binnen eigen geledingen. En het kan dus niet zo zijn dat een partij... die alleen maar vanuit frustratie opereert... en, en, en, en agressief is naar gewoon uh, progressief Nederland... Hebben he, dat he? bevestigd? He? He? He? He? Ja. In, in ieder opzicht. Dat, dat, we, dat we die partij bedienen, hè? want dat, dat gebeurt dus materieel. Het is dus op de plekken waar we in redelijkheid met elkaar... Uh, ja in gesprek kunnen zijn. zie je dus dat de punten doorgaan. En vervolgens wordt alles wat, wat progressief Nederland voorstaat... inclusief een bepaalde uh, mentaliteit die je, je uitschat, die wordt gesloten. Ja. Oké, okay, dan er, nu concreet. Er, U zegt, wij moeten dat niet meer doen. Maar wat moeten we dan doen? Tegenstemmen tegen de Europakket? Ik, ik vind dus dat er geen reden is om op dit moment in te stemmen... met het, uh, met het pakket als daar niet gekoppeld wordt. Uh, als daaraan niet de vertrouwensvraag uh, gekoppeld wordt. Dat vind ik een hele, Eigenlijk... een hele legitieme kwestie. En dat is dus bijna letterlijk en figuurlijk. Teruggaan. Naar de kiezer. Maar is dat ik dan ook, is dat ook niet dan Europa in een crisis brengen? Uh, nee, ik denk niet dat Europa in de crisis wordt gebracht. Want het enige wat er gebeurt is dat natuurlijk op dat punt gewoon de stemming wordt uitgesteld. Hè. Dat betekent dus gewoon dat we uh, letterlijk en figuurlijk teruggaan naar, naar, naar de kiezer. Dat er u een, denkt een, dat er dan stand... verkiezingen komen? Als de Partij van Arbeid tegen dit europa bekend uh, stemt, dan komen er in Nederland nieuwe verkiezingen. Ik denk zegt dat, u. dat er nieuwe verkiezingen komen. In ieder geval vind ik dat er nieuwe verkiezingen ja. moeten komen. <laughs> ja. Ja, maar ik, nee, dat valt wel eerder. Ja, maar dan, dan, dan is het niet op dit punt, dan zal het op het volgende punt zijn. Het gaat, het gaat erom dat we nu zijn we bezig een kabinet te legitimeren om vervolgens zelf gesloopt te worden. Dat vind ik coherent, dus. Ik heb daar met, uh, met Job Cohen niet over gesproken. Uh, bedoel, ik vind het heel goed dat uh, Job Cohen de lijn van de redelijkheid uh, ja. uh, Maar de, ik denk ook, en dat is dan de rol die ik uh, op dat punt innem. Ik denk dat, dat er ook een moment is waarop je moet zeggen... ja, maar nu gaat het te ver. Het kan dus niet zo zijn dat we alleen maar geven... Eh, en dat punt nee, okay, is Maar Mijn vraag is nog even: gaat het ook lukken? Stel dat u tegenstemt, zal het kabinet dan echt vallen? Ik denk het wel. Het is een kernkwestie. En het gaat natuurlijk ook om de organisatie van de oppositie. Hè. Dat is ook iets waar, waarvan of ik die het samen is. eens kunnen worden dan? Die, en die moeten het samen eens worden. Het, het zou natuurlijk heel vreemd zijn als ze daarin niet gezamenlijk zouden optrekken. Maar ik denk dat als er een moment is, dan is dit het moment. Oké. Okay. Straks praten wij met Kees Jansma. Hij schreef een boek over zijn belevenissen als sportjournalist, tv-producent... en perschef van het Nederlands elftal. Maar eerst Magic Unlimited. Ofwel de illusionisten Oscar en Lara Kazan... zoon en dochter van goochelaar Hans Kazan... Een paar maanden geleden werd een show van jullie uitgezonden... door de Chinese televisie. Ja, zo klinkt dat dan op de Chinese televisie. Ik kan er niks van verstaan. Verstaan jullie een beetje Chinees? Of <hijen> of <wat? hijen> nou, de, we zijn dus nadat we daar op de televisie zijn geweest... zijn we uitgenodigd om daar shows te doen... Het uh, was voor ons de eerste keer dat we naar China zijn gegaan. Uh, dus een compleet nieuwe ervaring. Uh, en ja, dan, nou, dan gaat het een beetje met handen en voeten. We hebben wel, we wel wat woordjes opgepikt. Maar nou, we zijn teruggevraagd om daar dus weer hè, in de toekomst... meerdere shows te gaan doen... Uh, ja, is, uh, heb ik toevallig vandaag is mijn uh, Chinese studiepakket aangekomen, okay, dus, dus we gaan we, ons sorry. in verdiepen. <laughs> Je gaat <de> taal <laughs> ja. Lara, hoe is het om op te treden in China? Is dat heel anders dan bijvoorbeeld in Las Vegas, waar jullie ook wel eens optreden? Uh, ja, nou ja, het was natuurlijk absoluut een, uh, een avontuur om uh, naar China te gaan. Uh, vooral, uh, ja, ik, uh, ik doe wel... Op dit moment nog maar twee jaren uh, draai ik de tour mee. Uh, Mara is destijds naar Las Vegas uh, geweest. Um, ja, het was absoluut... Uh, kijk, het was natuurlijk heel erg spannend. Want um, het is een compleet andere cultuur. Dus je weet niet hoe de mensen gaan reageren. Um, ja, je, je zit ook te denken van... Ja, straks sta ik op het podium. En misschien reageren ze wel helemaal niet op een actie. <lacht> Blijft het doodstil. Blijf dood want hier in Europa weet je van... Nou, ze gaan klappen en ze gaan juichen en ze gaan dingen doen. Maar ja... Je weet totaal niet wat je moet verwachten, nee. maar uh, gelukkig... Viel het uh, mee. Nou viel het mee. No. Het was overweldigend. Hoe gedraagt het publiek zich in China? Heel intens. Uh, ze, kijk, reageren op uh, ze reageren op alles wat ze zien heel direct. Dus als het moment dat, uh, bijvoorbeeld iemand doorgezaagd wordt, is, hoor je gelijk van... Oeh! Oe, wow. <laughs> ja, ze ze, ze gaan er heel intens uh, dus ze in gaan heel mee. Ze gaan ja. er heel veel mee. Wat ja. plaatsen waren jullie? Shenzhen. Shenzhen, ja. Zo'n ja. en... stad waar wij niks vanaf weten, maar een waar een ongetwijfeld Town, vele miljoenen wonen. Ja, ja alleen al, het al is de die de stad... Ja, sorry. Nou, het is een Newtown, een stad die nog maar 30 jaar denk ik bestaat. Hè. Die, eh, heel eh, modern. Een miljoenenstad. Dus ja, het, eh, het Almere van China. Het Almere van China, <laughs> ja. Ja, nee, het is een moderne stad, een mooie stad en heel nieuw. En ja, het was wel geweldig om daar op te treden. En dan een zaal waar 1200 mensen in konden? Ja, 1200 mensen elke dag en het zat helemaal vol. Ja. Elke avond weer. Elke avond weer. Ja, toch prijzen dus, uh, van 25 euro per kaartje. Ja. Lichter aan de zone. Ja. Sommige tikkers waren dus, duurder. Uh, maar toch een heleboel. Lara, jij viel in voor je schoonzus want die ja. is net bevallen. Hoe vond je dat? Ja, heel erg leuk, natuurlijk. Uh, het is uh, vooral bijzonder om uh, eigenlijk met je hele familie op het podium te staan. Ik heb natuurlijk drie broers. Uh, ja, dat. Uh, dat, dat dat maak je niet uh, zomaar mee. Dat is gewoon heel bijzonder. En vooral toen we de Nederlandse Tour hier hebben gedraaid. Ook samen met mijn vader erbij. Dat, uh, ja, dan sta je uiteindelijk nemen dan een applaus met je vader. Met je drie broers op het podium voor een ja. volle zaal. Ja, dat, dat is natuurlijk toch wel uh, heel erg bijzonder. Ja. Dus ik heb er absoluut heel erg veel van genoten. Ook door het feit dat uh, heel veel reizen. En, uh, en een heleboel nieuwe plaatsen leren kennen. Nieuwe mensen, nieuwe culturen. Dus uh, nee, ik, ik uh, heb... Smaak het smaakt naar meer. Dees het goed, Oscar? Ja, geweldig. Want familie is leuk, maar familie is ook altijd heel erg kritisch. Ja, we zijn een trots op onze Lara. Ja, en hoe is het om als familie zo intensief samen te werken? Want ja familie, dat is heel nabij, maar dat is ook altijd lastig... om daar samen dingen mee te doen. Nee, ja, in ons geval he? is het heel prettig. Kijk, we zijn natuurlijk komen uit een harmonieus gezin. Hè. We hebben een prettige jeugd gehad, waarin uh, alles uh, heel vredig was. Je wilde niet op je vierde al te gaan goochelen van je vader? Nee, nee niet helemaal gedwongen. niet. Nee, totaal niet. Het kwam echt uit onszelf toen we een jaartje of veertien waren. Toen wilden we zelf graag uh, mee aan de slag gaan Um, was mijn vader is nog een beetje afhouden, Maar toen hij ons bezig zag in de schuur, toen werd hij ook helemaal enthousiast. En ja, ik denk dat, dat het samenwerken met mijn familie, dat ik natuurlijk al heel jong met mijn broers ben gaan samenwerken, ja, word je natuurlijk ook al heel jong uh, afhankelijk van elkaar. Want je kan natuurlijk geen show doen als een van de broers er niet is. Dus ik denk wel dat dat een beetje toch wel de band juist uh, versterkt heeft. En ja, uh, ja dat, uh, ja, en waar, dat, dat waar is heel fijn. waar staan jullie in die wereld? We hebben Hans Klok hier ook wel eens gehad. Die treedt op in Las Vegas. Zitten jullie in de top, net als hij? Of waar moeten we jullie zo ongeveer positioneren. Je kijkt nu een beetje... Ik heb geen idee. Ja, we ja, we treden overal op. Ja, we treden overal op. Hoe kom is terecht in China, op uitnodiging? Ja, we zijn op de televisie geweest. We hebben een tijd geleden in Madrid een aantal shows opgenomen. En die heeft onze Amerikaanse agent heeft dat uh, verkocht... Aan, uh, ja, een ander, aan een aantal landen in Azië, onder andere China. En zo is dat daar op de buis gekomen. En dan komt er op een gegeven moment een telefoontje van... kunnen jullie ook hier ja, komen optreden? precies. Dus met die promotor. Die dacht, het is op televisie, het wordt opgepikt. Mensen vinden het leuk, laten we die shows neerzetten. Nou, ze hebben die shows ook flink gepromoot. Door de hele stad heen hingen video walls, schermen. We hebben er ook persconferenties gedaan. We zijn op de radio geweest, uh, zonder dat we Kranten, het zelf wisten. Alles. Kranten, alles. En uh, ja, dan op een gegeven moment, ja, die shows liepen. Ja, Nou roepen ze ook van, ja, nou willen we met jullie show naar Beijing, naar Shanghai. Alle grote steden gaan doen eigenlijk op deze manier. Maar dan nou kan je het mee bezig zijn, want ja. er zijn heel veel grote steden in China. Ja. Ja. En heel veel mensen. We gaan ook niet voor niet-Chinees leren. Ja. Ja. Hoe zit dat met, uh, dat vertelde Hans Klok ons ooit, dat een, een truc, dat dat heel veel geld kost. Een goede truc in een show. En dat het dat dat heel moeilijk is om iets, iets dat goed te zijn. Je kan het zo zinnen. duur en zo goedkoop maken als je zelf ja? wil natuurlijk. Kijk, als, je iets, als je een mooie illusie is, het toch vaak een technisch apparaat... als je dat heel mooi laat bouwen, ja, dan kan dat veel geld kosten. Maar het, het, het, het, het intellectuele eigendom kost ook een hoop geld, toch? Althans, dat begrijp ik altijd. Ja, maar we bedenken vaak truc... zelf onze trucs en die laten we dan bouwen. Dus ja, dat, ja dan bedenken we zelf dingen. Ja, dat, ja, dat kost dan niks. Ja, dat, Tijd en ja, energie, dat is natuurlijk leuk. Maar als je iets koopt van een ander, of doe je dat nooit? Je kan wel eens wat over. Natuurlijk gebeurt het wat dat de goochelaar ermee stopt. En dan ja, god, dan neem je ze trucs over. En dan daarmee ook het geheim. Ze trucendoos koop je dan. dan. Lara, zit u bij familiefeestjes en uh, verjaardag alleen maar over jullie werk te praten? Of gaat het ook nog wel eens ergens anders over? <laughs> nee, het gaat ook uh, wel vaak ergens anders over, natuurlijk. Natuurlijk wordt er vaak over werk besproken en uh, hoe we dingen verbeteren. En uh, nou, over de plannen en. Hoe, het hoe het ook... de komende twee jaar eruit zien. En ja, tuurlijk praat je daarover, maar uh, het is niet uh, dat... Uh, ja. Nee, maar niet maar is alleen het, maar. Is het ook zoiets als uiteraard? het veroveren van de wereld? Want uh, als, je, als, je, als je zomaar even in China optreedt... en je krijgt ook nog eens de kans om door te gaan... Heb je dan, gaat het gesprek daar In de politiek gaat het altijd over macht, hè? Gaat het dan, <laughs> nee. gaat het dan, gaat het dan over... Ja. Fijn dat je het even ja. zegt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, nee, nee, dat is een mooie onderdeel. het ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, God, uh, kijk wat wij heel graag. Uh, kijk, we wonen in Spanje. Uh, we, we treden heel graag op in Europa. Uh, dat zullen we ook altijd blijven doen. Ja, zo'n China-avontuur erbij is natuurlijk heel mooi. Ja. Dus ja, als je dat dan uh, zeg maar uh, drie, vier maanden per jaar in China zou kunnen zijn. Ja, dat zou, zou ontzettend leuk zijn. Ja, want jullie hebben ook wel eens financiële tegenslagen gehad ook wel eens een keer een faillissement achter de rug gehad? Ja, technisch is er nooit wat verder gegaan. Oh, Kijk, we maar... hebben een theater gebouwd met de hele familie. En op een gegeven moment is dat theater ons op vervelende wijze ontnomen. En dat heeft natuurlijk heel veel tranen gekost. En we hadden daar natuurlijk ook al ons geld in zitten. Ja. Dus dat was inderdaad een hele grote, grote tegenslag. Maar ja, die hebben we hand in hand uh, overwonnen. <lacht> en uh, ja, we gaan gewoon weer vol goede moed vooruit. En ik denk dat we vandaag de dag toch blij zijn... met de manier waarop we werken en de vrijheid die we hebben. Ja. Kees, jij beschrijft in je boek dat je als klein jongetje... zonder te betalen het circusbeheer... Binnensloop. Ja. Ben je wel eens bij de familie Kazan kijken? Nee, daar moet ik betalen. <laughs> uh, <laughs> want een binnensloop lukt ook niet meer. Denk ik. Nee, dat lukt ook niet meer. Nee, nee. nee het, het was, uh, ik vond het heel romantisch. En het is, ik wilde aanvankelijk, toen ik heel jong was, buschauffeur worden. Het leek me prachtig om heel fijn door het mooie weiland heen te racen. Uh, maar uh, mijn grote droom, tot voor kort, was eigenlijk wel om spreekstalmeester te worden in circus. Tot ja, voor okay. kort. Dus het hoeft nu niet meer uh, geregeld nou, te worden. Nou, ik heb, ik heb het opgegeven. Inderdaad, ik heb het <laughs> nog inderdaad, ik. Nog, geloof, vorig jaar met kerst nog een fanatieke poging gewaagd door naar bezoek aan het kerstcircus carré... Uh, nog één keer een mail te sturen aan walter verlimt. Van, van... ik vond het weer fantastisch, maar ik ben een betere spreekstalmeester. Groetjes Kees. <laughs> en wanneer, uh, ik heb er nooit meer wat voor gehoord. Maar hier zit de familie... Uh... Ja, Wie ik zit, weet zit hij niet zomaar. Nee, ja. <laughs> dat is de reden. Ja, wij maken geen circus. Oh nee, Maar je, je hebt misschien was. wel een tekst nodig. Oscar, jij bent afgestudeerd als psycholoog en je bent ook accountant geweest. En toch ben je nu <laughs> uiteindelijk gewoon in het familiebedrijf terechtgekomen. Wat, wat maakt het zo, zo mooi om daar te werken? Uh, ja, de passie voor het optreden, de, de, de, de lifestyle die erbij hoort. Vrijheid. De vrijheid. Wat is de lifestyle die erbij hoort? Nou ja, het is natuurlijk, uh, je moet er tegen bestand zijn. Het is een onregelmatig leven met veel gereis. het is altijd een stukje, zit altijd een stukje chaotisch in. Uh, je bent altijd van hot naar her. Je moet, altijd, je moet jezelf elke keer weer waarmaken. En uh, ja ik denk dat er natuurlijk ook een stukje spanning is. Ook een stukje directe... Uh, uh, beloning. Eh, als jij je werk goed doet, krijg je appreciatie van je publiek. Ja, ze klappen. Ja, ja uh, dat is hard. natuurlijk heel anders ja. dan uh, als je je boekhouding netjes hebt ingeleverd en, uh, of gecontroleerd. hebt. Dat uh, is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dus vandaar, blijf jij in je familiebedrijf? Ja, ja, inmiddels is het eigenlijk mijn eigen bedrijf. Het is uh, uh, Magic Unlimited, is gewoon, ja, ik ben zeg maar uh, ja, de 100% uh, aandeelhouder, dus iedereen staat bij mij op de loonlijst. Mm -hmm. Maar daaronder is wel alles heel democratisch ingebracht. Goed, zeg maar Goed, succes. Dank na, na het nieuws van half drie praten we aan deze tafel met Kees Jans. Maar met welke voetballers ontsnapte hij ooit s'nachts uit een spelershotel? Dat straks. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese effectenbeurzen staan flink in de min. Zo staat de AIX ruim 4 lager dan gisteren. De beleggers zijn geschrokken van het voornemen van de Griekse premier Papandreou... om een referendum over de noodsteun van de EU te houden. In de Eurolanden en vooral in Griekenland groeit de druk op Papandreou... om van dat referendum af te zien. Leden van zijn partij hebben hem opgeroepen af te treden. EU-president Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso... hebben in een verklaring laten weten dat ze ervan uitgaan... dat Griekenland de gemaakte afspraken nakomt. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld over de CDA-oplossing... voor de Angolese asielzoeker Mauro. De partij wil dat hij vanuit Nederland een studievisum kan aanvragen... en dat hij dat niet vanuit Angola hoeft te doen. PvdA, SP, GroenLinks en D66 benadrukken dat het geen echte oplossing is... en dat Mauro in onzekerheid blijft. De politie heeft in Rotterdam de chauffeur van een waardetransport aangehouden... die vorige week in Ridderkerk was verdwenen met een grote hoeveelheid geld. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte en naar het geld. TV-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. ANBB-verkeersinformatie. Twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat tussen roelof Sveen en Hoogmade drie kilometer... en op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag...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 Kees Jansma, je hebt een boek geschreven over jouw belevenis als sportjournalist en perschef van het Nederlands Elftal. In het boek staan prachtige anekdotes, bijvoorbeeld over ADO, waarmee jij in Zwitserland was voor een wedstrijd. De spelers die moesten van coach Ernst Happel vroeg naar bed. En wat gebeurde er toen? Dat deden ze niet. Ik mocht mee als jonge verslaggever samen met, uh, met het team naar Lugano voor een intertoto wedstrijd op zaterdag. En uh, Happel stuurde ons in kluis, die jonge verslaggever, om tien uur naar bed. Hij stuurde ook jou naar bed. Hij zei, je hoort bij het team, want als je meereist... dan ben je één met het team, dus je gaat ook naar bed. <lacht> ik was heel gehoorzaam. <lacht> en, uh, ik ben naar boven gegaan, maar eenmaal boven de trap... zei Aad kijken kijk eens hoe het er buiten uitziet. Dat is de aanvoerder? Ja. Dat is de aanvoerder toen. En we zijn weer naar beneden gegaan, naar buiten gegaan... en uh, achter de rug om van Happel, die zat naar de tv te kijken hebben we uh, Lugano bezocht. Daar was een internationaal goochelconcours aan de gang. Okay. En daar zijn we met z'n allen jolig naar binnen gestapt. En we kwamen op uh, de laatste rij te zitten, dat mocht. En uiteindelijk vroeg een goochelaar, het was een wisselend programma... om een nieuwe uh, uh, gast op het podium. En wij duurden Mansveld naar voren. Nou, die hield toen een praatje. Had had ook de blazer van Ado Den Haag met de, met de ooievaarder op aan. En uh, Ado zei van, ja, we spelen morgen voetbal om de ganzenmannschaft ziet <laughs> het En de korte keer staat het hele helft op het podium. Dat was hartstikke leuke wagen niet dat de rechtstreekse televisieuitzetting betrof. <lacht> en en Happel dus eerst aan het zag komen en toen de rest van de ploeg. Ja, dat klopt. En wat, ja, zei, hij, wat zei hij toen? Nou, Happel heeft eerst, die Hartman zijn manager toen hij Mansveld ontwaarde, naar boven gestuurd. Maar die was halverwege de trap en toen zag Happel de rest. En toen liep hij, volgens de overgave, de overlevering, toen tegen Hartman: Kom maar terug, ze zien het al een daar. <lacht> dus, uh, ja. Geweldig verhaal. En jij mocht mee omdat je bij de club hoorde? Nou ja, ik was de enige Haagse verslaggever die toen met ADO meeging. Dat was toen zo nog. Ik geloof dat het nog zo wel is, hoor, dat, dat de regionale clubs ook een eigen verslaggever hebben. En ik, ik reisde toen mee als enige verslaggever. O ja, Happel vroeg later aan jou, waarom heb je er niks over geschreven? Ja, en uh, toen zei ik, dat is een soort erecode in het, uh, in het vak, dat, dat doe je niet. Uh, was uh, het geen nieuws? Nou, in die tijd was het in ieder geval geen nieuws. Met het oh, deze altijd, ze gingen altijd naar het circus als ze moesten slapen. Nou, ik denk dat de voetbalrijd toen het vrijer was, kleiner, uh, minder nadrukkelijk bekeken. Dus toen, toen kon er veel meer dan dat nu kan. Ja. Ja. Je stond ook met je neus vooraan bij minder mooie momenten. Bijvoorbeeld uh, tijdens het EK in 2008, toen het pasgeboren dochtertje van Boeler uh, overleed. Kort daarna was jij in het ziekenhuis. Hoe is het om daarbij aanwezig te zijn? Oh, ik heb het geschreven, dat hoofdstuk, met de toestemming trouwens van uh, van Hoes. Omdat er nog altijd op internet verhalen staan die niet... niet die, die toen optoken, die niet deugen. Uh, we hebben toen, uh, uh, toen we hoorden, we waren aan het trainen... dat het niet goed ging met, uh, met de vrouw van Galiet en, uh, en het kindje. Uh, hebben we, Hans uh, Jordensma, uh, de teammanager... heeft Boelengroes van het veld laten halen. En die is toen met de politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. En er stonden mensen uh, bij het buitenstadion die zagen dat gebeuren. En die hebben toen doorgegeven dat het waarschijnlijk vanwege dopinggebruik was. Hij zou gepakt zijn door de politie. Ja, hij werd ook door de politie afgevoerd. Maar het was meer omdat ze er stonden... En dat we hen dus hulp in, in riepen bij hen om, om, om uh, snel in het ziekenhuis te krijgen. Er reden hele rare verhalen rond in die periode. En uh, ik heb het nog maar een keertje op een rijtje gezet wat er toen gebeurde. Ja, dat is het tegendeel van, van wat je wil, uiteraard. Ja. Uh, alle betrokkenen uh, hadden, en, uh, hadden kinderen, kleine kinderen. En uh, ja, dat heeft enorme, enorme invloed op, op de hele groep. Ja, want, en ook, dan, dus... dan sta je daar met z'n allen? Het kindje was inmiddels overleden, of met een deel van de groep stond je daar? Ja. Wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, niks. Het enige wat ik me nog ontzettend goed herinner is dat er in dat ziekenhuis. Uh, waren we met een aantal mensen uh, aan het wachten in de gang. Uh, tot we Galiet of, of uh, familie konden spreken. En dat er dan het ziekenhuispersoneel foto's ging maken van, van de spelers van ons op de grond zaten. En die verdrietig waren. En dat toch het handtekeningen vragen en het foto's. gewoon maken doorging. Voorging. Ja, dat was ja. Heel, heel bizar. Ja. Ja. Is het zo, Kees -Jans, Maar dat... Wat altijd gesuggereerd werd in de pers... dat daardoor uh, Nederland geen Europese kampioen was? werd? Ja, dat zou te makkelijk zijn. Maar, uh, want de tegenpartij is ook goed. En uh, Robben raakte nog geblesseerd op de dag van de wedstrijd. Die viel toen ook nog weg. Telt ook zwaar mee. Maar wat wel al waar is... is dat je bent, uh, als je met zo'n toernooi bezig bent als sporter... ben je enorm uh, bezig met, het, met, met, die, met die wedstrijd. Met die volgende wedstrijd. En dat was dus wel een hele tijd weg. We zouden die avond gaan kijken naar... Zweden-Rusland, omdat Nederland moest spelen tegen de winnaar van die wedstrijd. Dat ja. is dus helemaal niet doorgegaan. Dat is, in de sportwereld is dat plotseling heel raar... dat je niet doet wat je hebt voorgenomen. En bovendien is er emotie. Uh, en dat alles bij elkaar heeft wel geleid... dat we 48 uur met andere dingen bezig waren dan met voetballen. Ja, maar je schrijft ook in je boek... zelfs al was het zo, dan kan het me niet schelen. Nee, dat vind ik. Uh, Want dit was gewoon belangrijker. Ja, maar dat zie je, dat voel je, dat merk je... en dat ervaar je zelf ook. Uh, uh, en... en, en er is gesuggereerd uh, dat Boeleroes naar huis had gemoeten. Daarna had het niet moeten worden opgesteld. Ja. Nou, dat kun je als coach misschien nog wel willen of overwegen. Maar je hebt te maken met een team. En het team had, had absoluut een andere mening. Die zei. we zijn samen hier aan begonnen. We hadden ook samen afmaken, ja. wat er ook is gebeurd. Dus hij speelt gewoon. Ja. Jouw carrière op Radio en TV is begonnen op deze zender. Nederland, eh, Radio, 1. Radio 1. Je was als schrijvend journalist bij de wedstrijd Juventus-Ajax. En toen werd je geroepen door iemand van de NOS. Wat was er aan de hand? Niet iemand van de NOS, van de Italiaanse PTT. <laughs> oh, sorry. Uh, ja. Ja, dat was in, in Turijn en uh, daar zou, uh, daar zou uh, Theo Komen commentaar geven bij die wedstrijd. Maar de commentaarpositie bleef leeg tot Paul van de aftrap. Dat was op een woensdagmiddag. Theo had de avond ervoor een snappel gehad, wat uh, gewoonlijk was voor hem. En uh, die reisde op, uh, op woensdagmorgen en die kwam in de mist vast te zitten. En toen vroeg de Italiaanse ptt Tebeant, is er iemand die uh, commentaar zou willen geven? Aan de andere kant, ik pakte onmiddellijk die koptelefoon, gretig als ik was. En zat Roel Rengers, grote naam hier in dit gebouw. En die zei, wie bent u? Ja, nou ja, nooit van gehoord, begint u maar. <lacht> en zo ben ik inderdaad. Maar was jij de enige die dat wilde op dat moment? Dat, dat weet ik niet, ik was snel in ieder geval. Je was de snelste. Ja. Ik, had dat vorm... ik, dat, ik wilde dat gewoon heel graag, van jongs af aan. En ook al ik... thuis geoefend voor de spiegel? Zodat ja. je een beetje wist wat je moest doen? Ja, met, een, met het, het beroemde t -zijfje. dat hield je daar voor je mond. Oh, ja. En uh, <lacht> <lacht> ja, daar hebben we thuis nog heel veel over. En dan booste ik uh, Dick van Rijn en... Uh, Ad van Emmenest. En niet één keer? Nee, dat deed ik heel vaak. Oké, dus je was geoefend eigenlijk ja, zoiets. Zullen we gaan luisteren voor het klonk? Nee. Ja, dan heren, goedemiddag. Hier is Turijn en de kunt op die 20 minuten gespeeld bij Juventus Ajax. En er stond dus zojuist één doel voor Juventus uit een kopbal. Na een corner van Van Schrijfers. hij is duidelijk sprake momenteel van enige chaos en van wat paniek. Ja, dat loopt wel. Vloeiend door. Je zit een beetje hoog in je stem, maar ik was heel nerveus, kan ik hier horen. Maar het was echt de eerste, de allereerste keer dat ik het deed. En mijn zus nam het ook meteen genadeloos over. Keurige uitspraak ook, hè? Ja? Ja, ja, ja he, heel dat heb ik nee, je, ja. je, je, je, je, je had het gevoel, je bent ermee opgegroeid natuurlijk, dat je tussen aanleidingstekens twee intellectuelen die de voetballerij deden: Kees Jansma en Theo Rijtsma. Dat, dat gevoel had je altijd als die jongens aan praat het praten. Deel waren. klopt het geheel. <laughs> ja, ja, ja, ja, nou, Jansma had je toch ja. ook ja. het boek gaat vooral over, over je werk, maar ook een beetje over jou en je gezin. Je zoon heeft je ooit gevraagd of je wilde weggaan bij een voerwedstrijd waarin hij meespeelde. Mijn oudste zoon. Ja, je veroorzaakte wat te veel overlast. Ja, ik, ik was en ben, net als ieder andere vader... dankzij de kant van het veld staat, begaan met wat uh, met, uh, met je zoon doet. En, <lacht> en dus partijdig. Uh, alleen, ik, had, uh, ik presenteerde toen Studio sport En dat, dat hoofd van mij langs de kant viel nogal op. <lacht> en als ik wat schreeuwde, dan werd er wat teruggeschreeuwd. Op een gegeven moment begon mijn eigen zoon dermate te irriteren... dat hij mij vriendelijk verzocht. Hij was toen 17, denk ik. Vriendelijk gezocht. Ik hoorde de tekst nog. Pa, wil je even een uurtje in de auto gaan ja. zitten? Knap. <lacht> <lacht> Dat was heel goed van hem. Ja, want de scheidsrechter had al eerder gezegd... hier ben ik de baas, jij mag morgen om zeven uur weer. Ja, dat klopt, ja. ja. Dus dat, dat, dat had, heel je, juist. had, had al... je misschien ook wel kunnen vermoeden... dat het een beetje naar de grens ging. Nee, nee ik vermoed het alleen. Ik wist het zeker. Alleen, ik, ik, ik stak toen zo in elkaar... dat ik, dat ik eh, nogal zoals veel vaders nogmaals... daarmee wensen te bemoeien. En eh, uiteindelijk was het een naaidel... ook voor mijn eigen zoon het eigen ploegje. Dus hij zei het daadwerkelijk, van, of ik even wilde oppoepelen. Ja. Ja. Ja. Ik, maar, mag uh, ik herinner me ik nog een vraag stellen. Ik herinner nog dat beeld dat je in 1988 dacht, ben je in het water bent gegooid. Bij het ja. Europees kampioenschap. Dan was je <laughs> echt de vierde man, want je kon heel goed ook met Michos. Maar wat, wat heeft jou nou bewogen om die overstap te maken van de journalistiek naar de persvoorlichting? Omdat ik het leuk vond. Is uh, je nooit kwalijk genomen door je collega? Jazeker. Ja? Okay. Uh, nou, niet kwalijk genomen, er is wel heel veel over gezegd en geschreven. Uh, dat ik meerdere pet op had. Ik had toen mijn eigen tv-productiebedrijf. Ik deed het okay. commentaar en ik was okay. perschef. was een beetje veel. Uh, ja, dus ik het is misschien wel leuk om te vertellen... De redacteur die jou toen, een van onze redacteurs heeft je toen gebeld... die zei van meneer Jansma heeft het niet zo petten... toen werd u heel boos op hem. Oh, dat kan. Die redacteur las nu het boek en hij zegt hij geeft het nu gewoon toe. Ja, zeker. Voortgaand inzicht. Waarschijnlijk ah. wist ik het toen ook wel. Alleen uh, ik, wilde ik het toen niet bekennen. Of was het vraag 1213 die ik erover kreeg. Uh, maar, maar ik was 58 toen. En het leek me gewoon hartstikke leuk om te doen. En uh, ik voelde me ook in de positie om het gewoon te kunnen... En ik dacht, ik was overtuigd door mezelf dat ik het vast en zeker in tegen ging doen. En het is gelukkig ook allemaal weggeëppt, vrij snel. Die, die, die, die... Dat is waar, je hoort maar er ja. nooit meer over. Maar nee. het is een al interessant te vragen, als je dat bij voorlichters zoekt. Nee, ik vond het hartstikke die... leuk en ik heb er ook veel van geleerd. Omdat, omdat je vaak als journalist vanaf de, echt vanaf de zijlijn denkt insider te zijn. En dat is dus niet helemaal waar. Ja. Jij wordt heel boos bij die langste kant, bij die wedstrijd van je zoon. Wat zegt dat het over jouw niet. karakter? Okay. Dat is helemaal niet waar. Ik denk dat je, de, de, de, zodra je insider bent, dat het een fundamenteel andere rol is. Zeker. En dat is volgens mij ook het interessante daarvan. Wat, wat waren dan de ontdekkingen? Uh, bijvoorbeeld dat ik wel heel gemakkelijk voorbij ging aan het feit... dat voetballers jonge mensen zijn die iedere keer onder grote druk moeten presteren. Omdat ook zelfs ik, ik leefde op een behoorlijk kind... vond dat ze arrogant, uh, overbetaald, uh, ja. vervelend waren. En toen ontdekte ik dat dat een, een grote menschaar. vergissing was. Gewoon dat gewoon jonge jongens waren die hun stinkende de best deed... nooit over geld hebben. En als ze er niet veel geld voor krijgen, wat idioten soms kunnen bieden... dat ze dan toch... <tus> met veel liefde hadden gevoetbald. Ja. Dus, dus dat was iets wat ik als journalist te weinig had gerealiseerd. <kuggen> oh ja. Maar misschien ook omdat je nou perschef bent... is dat beeld ook een beetje veranderd. Want uh, ik denk dat sinds je die positie hebt... is het beeld rondom het Nederlands elftal positiever geworden. Ja, ik kan me herinneren dat daarvoor was altijd een beetje die spanning... tussen de spelers en de pers... En, dat is toch, de laatste jaar is er gewoon echt een goeie, goed gevoel om het nemen. Ja, maar ik ga niet okay. vals bescheiden doen, maar dat is wel een beetje overtrokken. Ik heb het ook wel vaak zo gelaten, deze mening. Wel overtrokken, want het heeft ook te maken met dat advocaat toen problemen had met spelers en pers. Dat onderkende. En kwam raalkammer van Basten en nu van Marwijk. En dat zijn wel types die heel open zijn, waarmee het makkelijk mee werken is. En daardoor is het voor ieder journalist ook simpeler geworden. En precies in die periode van zeven jaar was ik er. Dus ik heb daarbij vrij makkelijke weg kunnen bewandelen. Ja, ja, goed ook de schandaaltjes in het elftal zijn. Er is niks gebeurd feitelijk. Er was ook ze zijn niet het, he, staat met de aanwezige Italië of zo. met Leo Beenhakker en zo. Er was er ook altijd ruzie. Het met, kwam allemaal naar buiten toe. Ja. Alles lag op straat. Dat is gewoon de afgelopen jaren niet gebeurd. Ja, dat komt omdat ze er niet zijn. Ja, of ja, maar goed, dat is heel goed. Ik vind dat echt heel positief. Dat is toch mooi. Ja. Ik wil nog even naar jouw karakter. Jij wordt boos bij de, langs de kant van jou uh, het veld van jouw zoon. Wat is dat? Je weet dat het een spelletje is. Je weet dat je zoon het niet leuk vindt. Je weet dat iedereen jou kent. Waarom doe je dat dan? Uh, Onrechtvaardigheid kan ik niet zo goed tegen. En als, en dat heb ik, ik heb al heel veel problemen met autoriteiten gehad. Vroeger. Uh, Terwijl je zelf ook tamelijk autoritair bent. Als je je boek leest. Je omschrijft jezelf als nors. Weinig toeschietelijk. Keihard als het nodig is. Zet wel een comma achter? Ja, precies twee dagen later ben je op om die mensen eraan te nemen die je net ons slapen. Nee, ik heb had. een ontwikkeling meegemaakt. klopt ook trouwens in sommige gevallen. Maar ik heb een ontwikkeling meegemaakt dat ik dat nogal onwijs vond van mezelf. Dat wil niet zeggen dat het helemaal over is, maar het is wel zo. Uh, maar uh, een scheidsrechter die vast en zeker hartstikke moeilijk heeft... Die, heeft wel eens, die doet wel eens dingen die niet kloppen. En als ik dan langs de kant sta, wil ik net zoals iedere vader er wel iets van kunnen zeggen. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is lastig. En dat moet ik dus ook niet doen. En ik moet ook zeggen, ik heb nu nog twee zoontjes die voetballen... daar heeft scheidsrechter scheidsrichter gehalen van mij. Oké, okay, je bent wel rustiger geworden. Als ik nu kwaad word, dan loop ik weg. Oké, okay, naar nou die auto, dan ga je inderdaad even een uurtje in die auto zitten. Ja, ik ga mijn zoon, maar als de zoon zit te bellen. Ja. Ja. <lacht> wat hij nou toch wil, wat die wil? Want er zijn toch een beetje twee beelden die van jou bestaan. Eén, de nationale knuffelbeer, die hier ontzettend grappig leuke verhaaltjes vertelt. Maar aan de andere kant, die man die ook heel nors, althans dat schrijf je zelf, en dat zeggen oud-collega's dan over je, die heel onredelijk kan zijn. Ja, dat wordt wel een beetje, ook in dit gebouw, wordt het wel een beetje gecultiveerd. Want hier ben ik opgegroeid en uh, ik ben hier al heel lang weg. Maar ik kan hier nog steeds terugkomen. Ja. Dat is wel een belangrijk criterium. Dat, ja. het, dat als je weggaat, mensen zeggen dat de, de aardige dingen en de goede dingen overheersen. Maar ik vind leidinggeven best lastig. Ik ben ook heel blij dat ik er vanaf ben. Omdat uh, in deze moeilijke tijd, in Hilversum, aardige duiven zijn veel aangeroerd. Ook hier zit het makkelijk. Dan moet je beslissingen nemen, een harde beslissingen nemen. En um, ja, de politiek wil dat wel eens niet doen. Zegt ook Adrie. Maar ik heb het altijd wel gedaan, duidelijke beslissingen. Dan kunnen ja. ze een bloedhekeling hebben, maar ze weten wel wat je, wat ja. je, waar je voor staat. Dat is dan maar makkelijker. Daar hoeft ja. tenminste misschien geen verhaaltjes maken. Maar doen. je schrijft ook in je boek: waarom ben ik zo'n klootzak? Ja. Die vraag stel je als je schrijft over je huwelijken. Er zijn er twee mislukt. De derde is net begonnen. T een tijd geleden alweer, is lang bezig al. Dertien jaar. Hè, ja. Ja. Ja. ja, dat is vrij lang hoor. Heb je al antwoord op die vraag? Uh, ja. Ja, ik kunt een gesprek zeggen. <laughs> je ja, ja, dus heeft ja. het zelf opgeschreven. Ja. Ja, jawel, jawel, jawel. Nee, dit is, uh, ja, ik heb er wel antwoord op. Omdat uh, uh, ik, mijn, mijn carrière uh, ging wel met mij op de loop. Ik vond het op een gegeven moment wel erg fijn om heel erg goed te zijn. En heel erg beroemd te zijn. En heel erg aan de weg te kunnen timmeren. En dat, uh, dat leidt tot een raadbeeld van jezelf. En je denkt dat het, dat het allerbelangrijkste is in je leven. En, uh, dat, dat, was is een, dat was een was, tijd zo geweest. Zeg dat je. was misschien nog wel zo, ja. ja. Maar, maar nu niet meer. Want waardoor is dat overgegaan? voortschrijdend inzicht. Nee, uh, ongeluk. Uiteindelijk word je er niet gelukkig van. Het is een beetje een, een lul verhaal. Maar, maar het is, het is, ja, het is wel het zo. Uiteindelijk kom je tot de conclusie. dat, dat je dingen nastreeft. die, die uh, ah, Het is toch maar bijzaak. Maar ja. een, een, de, de Ernst Hopeld, heeft naar mijn gevoel een keer. Een fenomenale uitspraak gedaan. Die zei: Ik wil alles winnen. en als dat niet lukt, de rest. Ja. Ja. En, en, en dat, is, dat is volgens mij ook iets wat, wat, wat, wat jou drijft in de termen van je maar wil dat, gewoon Maar dat vervormt echt, dan wil, ook. Hè? Ja, dat ja, vervormt tuurlijk. de politieke leiders. Ja. Dat vervormt ja. Uh, uh, ja. mensen die hier in het bedrijf in de, bij de NOS de leiding hebben. Dat ja. vervormt coaches. Want je bent geobsedeerd door één ding en uh, daar moet je op een gegeven moment van af. Ja, maar je kan dus hard zijn, je kan een klootzak zijn, maar je maakt het ook vaak weer goed. Want jouw ex-vrouw past nu op de kinderen die je hebt met je nieuwe vrouw. Als we het vragen, dan doet ze dat heel graag. Ja, ja dat is ook alweer bijzonder. Nou, je vind het niet. Van maar, haar kant vind ik het heel bijzonder. Maar uh, uh, scheidingen zijn helaas aan de orde van de dag. En uh, het lijkt me heel verstandig dat mensen doen zoals wij het gedaan hebben. Ik had gisteren mijn boekpresentatie en uh, iedereen was er. Ja. Alle, alle echtgenotes? Iedereen was er. Okay. Ja. Het eerste en het laatste hoofdstuk van het boek gaan over je vader. Hij zei, hij zei tegen jou niet te vroeg stoppen met werken. Er komt zo'n leegte daarna. Um, nou, Je bent 65. Ga je nog wat doen met dat advies? Ja. Ik ga hiervoor niet stoppen met werken. Ik, ik, ik, wat ik gedaan heb, op de vraag van uh, meneer Beklaar terug te gaan komen... ik heb wel een gegeven moment gekozen voor dingen die ik voornamelijk leuk vind. Pers, bij Nederlands aftal, met mensen als Van Marwij kunnen werken... met spelers, dingen die ik leuk vind. Schrijven. Of ik het goed kan, weet ik niet, maar ik vind het wel leuk. Het boek en, leest heerlijk. Nou, dat, dat is hartstikke leuk, want meer pretentie had ik ook niet. Maar dat is wel de, de, de keuze die ik gemaakt heb. Dat zware werk, dat moeten jongeren nu maar doen. Ja. En, uh, uh, de oude kazan heeft afstandsgehafgeven. Eh, dan, dan, dan moet ik het ook maar doen. Ja, ja. En je blijft dit nog lang doen, de dingen die je nu doet. Ja, ik, als het aan jou ligt. Ja, ik, het lijkt me onverstandig om uh, mijn vaders advies niet op te volgen. Wij uh, stappen in de tijdmachine met Wim Berkmaar. Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar reizen wij terug, Wim? 1818. 1818. Ja, ik en... moet er even schakelen, naar nou, dat is ja, een ja, fantastische ja, ja. gesprek met Kees Hansman. 1818, ah. we gaan het met jou hebben over straf, en Zeker. lang of kort straffen. Wat was er in 1818? Nou, 1818 vlak? schreef de Amsterdamse arts Nieuwenhuis een vierdelige serie topografie van de stad Amsterdam. En dat vierde deel ging over het gevangeniswezen. Dan moet je voorstellen, zitten we natuurlijk al in het Koninkrijk Holland, drie jaar daarvoor natuurlijk opgeleefd met koning Willem I. Maar eigenlijk beschreef hij een stand van zaken die onthutsend was. Ook voor het toenmalige koninkrijk. Dat betekent... Uh, er werd ook in die afgelopen eeuwen daarvoor, dus uh, 17 en 18e eeuw... heel ruw met gevangenen omgegaan. zou je helemaal niet zeggen van Nederlands traditie. Wij hadden echt, wij peilden uit, onze gevangenissen peilden uit. Wij waren in West-Europa het land met de meeste gevangenissen. En die gevangenen, ja, die hadden, hadden het gewoon slecht. Ja. We praten hierover met jou, zeg ik nog even, omdat... We... Net een onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat de meeste Nederlanders vinden dat er strenger en langer gestraft moet worden. Daar was toen dus duidelijk sprake van. Ja, zonder meer. Kijk, in de 19e eeuw uh, is er al wel een tendens om te zeggen: we moeten het uh, liberaliseren. 1870 schaft bijvoorbeeld de is bij ons afgeschaft. Je krijgt ook wel bewegingen, bijvoorbeeld nut van het algemeen... of dominee Heldering, die zeggen... wij moeten de gevangenen civiliseren, beschaven. Dus er zijn wel tendensen om iets te doen met de gevangenen. Maar van overheidswegen was, was er in 1821, moet ik ook nog even bij zeggen, na een Nieuwenhuis is er een koninklijk besluit gekomen. 4 november, het is bijna 4 november... 1821, uh, en dat besluit zegt, wij moeten dat gevangeniswezen aan regels binden. Dus meer verzorging... Want die, tot die tijd waren er geen regels? Nou, nauwelijks. En bovendien, het was ook weinig gecentraliseerd. Want cipiers bijvoorbeeld konden nog straffen uitdenken. Hm. Cipiers konden zelf nog, hadden een vrij grote zelfstandigheid. Wat bijvoorbeeld in 1826 nog leidde tot, dus na dat besluit, tot een opstand in Leeuwarden. Dat die dus, civiers waren te hard. Ja, dus, de, dus, waren te dus je wist als gevangene, was je dus ook heel erg afhankelijk van in welke gevangenisstand terecht kwam? Zeker. En het soort straf wat je kreeg, dat was ook niet van tevoren bekend dan? Of nou, er was natuurlijk een tendens om gevangenen te zien als problemen en niet als mensen waar je ook iets mee kon, die je kon resocialiseren. Dat gebeurde al wel in de 19e eeuw, maar dan werd dat gewoon hard te stellen. Dus dan, gevangenen werden te werk gesteld in de vorm van... nou ja, die moesten kledij maken voor marine landmacht. Maar dat was toch een vorm van, nou, geen slaafarbeid, Dat is de harde term, maar wel goedkope arbeid. Ja, maar dat, misschien leerde ze ook wel een vak op die manier. Of zat Je, dat idee er niet achter? Nee, precies, dat wou ik net zeggen. Dat laatste dus de echte reclassering, resocialisering... We moeten die mensen... dat komt echt vooral, dat komt niet echt nog van die overheid... dat komt echt vooral van die nut van het algemeen, predikanten. En dat wordt langzaam door die overheid natuurlijk wel opgenomen. Ja, en wanneer verandert dat beeld? Wanneer... Wanneer is dat dan ook echt de manier waarop er naar gevangenen gekeken wordt? Dat je ze moet resocialiseren? Nou, eigenlijk in de 20e eeuw krijg je steeds meer invloedrijke figuren. bijvoorbeeld, misschien nog hier bekend, Clara Wichman. Clara Wichman Instituut, dat uh, kennen we nu nog. Aardrij zijn knikt instemmend. Ja, dat zal duiven zijn. zeker weten natuurlijk. Um, maar dat is een, een beweging die op den duur ook wel echt invloed krijgt. En de linkse partijen hebben natuurlijk altijd veel sterker het idee gehad... een, een, laten we zeggen, een gevangene, een crimineel, is ook een, slacht, ook een slachtoffer van een maatschappij. Terwijl bijvoorbeeld uh, heel klassiek, misschien een, een soort. Uh, daar is onze Fred Teven nog een softie bij. Overigens heb ik wel 18 voor Fred Teven. Verder niks ten aarde van Fred Teven. Maar wel een softie. <laughs> <Hè>? Nee, <laughs> maar ik ja, zeggen. Nee, maar wel we we we <laughs> een softie. Nee, nee, die, die bijzinnen van, van, je van je mij zijn te lang, Kees Jansen. Volkomen <laughs> terecht dat het zegt. Maar je hebt een. een, een, een, een in de 19e eeuw heb je in 1883 tot 1888 had je dus weer een conservatieve minister. Die zich eigenlijk een beetje verzette tegen dat. Laten we zeggen, die, tegen die predikant, tegen het beschavingsoffensief... Uh, du tour van Binnenschaven. Een hele aparte naam. Een beetje Franse naam. Mm -hmm. uh, 1883, 1888. En die had echt weer het idee. Terug naar de lijfstraffen. En gewoon, twee, het, twee dagen water en brood voor elke als die binnenkomt. Is het, een, is het een, een golfbeweging? Als er streng gestraft wordt, ja. wordt daar tegen geprotesteerd in de samenleving. Als er niet streng gestraft wordt, wordt daar weer tegen. Is, kan je het zo zien? Dat kan je wel zo zien, maar ik moet wel zeggen dat ik nog niet 1, 2, 3 de volgende golfbeweging zie. Maar misschien gaat meneer zijn daar als politicus een pleidooi voor houden, dat weet ik niet. Uh, maar ik zie nog niet zo snel een, een tendens dat we weer teruggaan naar wat je in de jaren 60 en hebt gehad, van de vorige eeuw, moeten we even maar zeggen. Ik werk op de VU. Op de VU had je een beroemd hoogleraar, Herman Bianchi. Komt nog voor in het, buur, in het beroemde bureau, het bureau van uh, J. E. Voskel. Dus ja. J.E. J. Voskel, schrijven ja. we Voskel, als Karel Ravelli. Uh, deze Bianchi, die was echt, die had zoiets van. Gevangenis, Moet mogen we niet aan beginnen. Maakt elk mens slechter. Hm. Afschaffen. Maar jij ziet het ineens dus niet terugkeren, dus die ik zie het niet zo snel. Maar goed, ik ben, geen profe ik ben een profet. Kan brood. de economie daar nog invloed ja. op hebben? Als we moeten bezuinigen, dan maar. Uh, ja, goed. straffen. Vroeg. Nou eerder harde straffen zou ik denken dan, uh, dan niet. Nee ik, ja nogmaals, ik ben een profeet die brood heet. He, geen Jesaja, dus ik moet ook voorzichtig zijn. En de gevulde kookende hier op tafel. Eh, de de die die die wens van de Nederlandse bevolking om strenger te straffen, hoe duidt u die? Ja, ik zou bijna zeggen reactionair. Dus de, het, is, de, het is op dit moment uh, zo dat een politicus onderscheidt... het maakt niet uit of het links of rechts is. Hè, een politicus onderscheidt zich alleen nog maar door, door meer straf te vragen. Er zijn in de afgelopen twee weken drie PvdA-kamerleden geweest... die om meer straf hebben gevraagd. He, vandaag Herman... Uh, of wat is het? De Spekman ja, heeft thetics, uh, gevraagd. Ja. Over die, uh, zodat je direct foto's kan, door kan sturen naar de politie. Uh, Sharon Dijksma om de scooter uh, uh, mensen uh, harder aan te pakken. En uh, Jacques Monars... Vindt dat de ouders harder aangepakt moeten worden? Uh, wat, ja. En ik zit daar met een soort stomme verbazing naar te kijken. Dus die, dat meegaan in, in, in, in die. Ge, ik noem nooit bijna. Dus geweld is een partij Het is een geweld. Koehend dus, en dus, deze dus, mensen gecorrigeerd. Nou, het is een geweldsspiraal. Ja. Dus, dus, het enige wat je doet is straf op straf op straf op straf uh, stapelen. Maar hoe, hoe vaak kan je iemand schorsen? Hoe vaak kan je iemand eruit oh. sturen? Hoe vaak kan je iemand. Je kan hem ernaar aan Dus ik ja, ja, ja, ja, zeg dan altijd, dat beschavingsoffensief. Het is dus echt nodig dat we dus opnieuw gaan nadenken over de vraag van, hoe gaan we hiermee om? De hele discussie over TBS'ers. Eén de, de, de, ontsnapt. En dan is er een incident. En we, de, we gaan van incident naar incident. En het hele systeem wordt gewoon in diskrediet gebracht. Terwijl dat systeem op zichzelf, eh, laten we zeggen, zorgt voor eh, een fatsoenlijke eh, terugkeer naar de samenleving. Ja. Nou, nou die... Duistijn heeft ook wel een punt. Nee, ik vind dat wel verstandig ik, praat, Want Nee, nou bijvoorbeeld, het verschijnt zo levenslang. Uh, tot, uh, laten we zeggen, de afgelopen halve eeuw. Werden, uh, 1954 tot, laten we zeggen, 2000. werden 30 mensen levenslang veroordeeld. 2004 alleen al uh, uh, vijf, uit mijn hoofd. En 2005, acht. Hm. Dat zijn mensen die acht acht keer levenslang. Maar dat is natuurlijk wel een punt, want je rekt dat natuurlijk steeds verder op. Dat, er moet wel over nagedacht worden. Ja. Wat moeten wij nou? Ja. Maar jij zegt dus, ik zie nu nog niet die golfbeweging terug naar het resocialiseren, maar weer de meer de tendens om strenger ja. te straffen. En dat blijft voorlopig zo. Nou, denk dat ik. denk ik Zeker als je dan hoort dat de partij van uh, meneer Duivenstein daar drie Kamerleden over elkaar <laughs> heen buiken. Ja. om ja. te zeggen, jongens, strenger ja. straffen drie. Ja. Je kunt er niet over uit. En je kan en je kan één ding niet, hè. Wij kunnen niet de PVV overtroeven op dat punt. Dus doe dat ook niet. En zet inderdaad, je alternatief neer. Ik maak even, even een heel simpel, even een heel klein... Moet heel kort kleine, hand, kleine, we nog vijf seconden. Kleine anekdoot. Ik maak in mijn directe omgeving mee iemand die dus gewoon onderuit is gegaan in geestelijke opzichten en vervolgens, laten we zeggen, in haar eigen huishouding allerlei problemen heeft. Je wil niet weten hoeveel deurwaardes en hoeveel, okay. uh, uh, uh, laten we zeggen, uh, acties, regressieve acties er inmiddels zijn. We moeten door. Nou, we praten niet meer met mensen. Dichter bij de dag. Dat is vandaag Tim Paradijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we horen wat je ervan gemaakt hebt. Het licht dimt. Het gordijn glijdt open. Op het podium staat een man met pen en notitieblok. Hij herschrijft zichzelf blad voor blad van journalist tot voorlichter tot ridder. Dan schuift hij het achterste doek open en beplakt de muur met alle blaadjes. Het is pauze. Ik maak een praatje met de jonge man die naast me zit. Hij vertelt over zijn reis door China... Als ik hem wil vragen naar zijn hoge hoed en het stokje dat hij bij zich heeft... wordt het weer donker in de zaal. Een man met actentas schuift het doek voor de beplakte achterwand dicht. Doet een stap naar voren, trekt nog een gordijn uit de coulissen. Zo gaat hij door, elke stap een nieuw gordijn, tot hij vooraan staat. Op het randje goochelt hij met minderheden. Ik kijk naar mijn buurman. Hij zit geconcentreerd... ...aantekeningen te maken. Dankjewel Tim Perdijs. We zetten hem op onze website. Dit is de dag.nu. Daar is het later vandaag terug te lezen. We bedanken de gasten Kees Jansma, Adrie Duiverstein... ...Oscar en Lara Kazan en Wim Berkelaar. Ja, en straks, wat staat Mauro te wachten als hij terug zou moeten naar Angola? Tamara werd vijf jaar geleden teruggestuurd naar Angola... ...en eh, na drie uur vertelt ze hoe het nu met haar gaat... ...en wat ze vindt van de zaak Mauro. Dat zometeen na drie uur. Tot zo.